Feyenoord versloeg koploper PSV met 2-1. Ajax heeft niet geprofiteerd van de nederlaag van PSV. De Amsterdammers speelden op de valreep 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. Ajax staat nu twee punten achter PSV. Utrecht won met 4-0 van Roda en Nac Breda was te sterk voor AZ. Het werd 1-0. In Cyprus is de rechtsliberale kandidaat Anastasiaris gekozen tot president. Er is nog geen officiële einduitslag maar de linkse tegenkandidaat heeft zijn rivaal al gefeliciteerd met de overwinning. Anastasiadis staat voor de taak Cyprus uit de economische crisis te loodsen. Het land leidt onder de crisis van Griekenland. Bij de herstructurering van de Griekse schulden kregen de banken op Cyprus zware klappen. De marechaussee heeft vorig jaar meer illegale mensensmokkelaars en mensenhandelaren opgepakt dan een jaar eerder. Dat komt door betere mobiele controles aan de Nederlandse grens. Vorig jaar werden er ruim 1700 illegalen opgepakt, tegenover 1500 een jaar eerder. Een paar honderd woningen in Den Haag hebben weer water. Vanochtend ontstond een breuk in de leiding. Een aanzienlijke hoeveelheid water stroomde vermengd met zand een deel van de A12 op. De snelweg was daarom enige tijd afgesloten. Zes uur later hadden omwonenden weer water. Ze hebben wel het advies gekregen om het water voor gebruik een paar minuten te koken.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 heel moeilijk werk uh, verricht. En deze man uh, weet van zijn gezond verstand niet af... wat er echt moet gebeuren. Eurocommissaris Nelly Kroes haalde vanochtend op televisie bij Eva Jinek... hard uit naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. Zijn haar uitspraken opgepikt in Italië... dat vandaag en morgen naar de stembus gaat. We praten zo over met correspondent Angelo van Schaik. De ChristenDemocraten in het parlement organiseren ieder jaar de kolendagen... Wat de christendemocratische grote fractie in ja. het Europees parlement... die ja. sponsoren dus eigenlijk de kolenlobby. U hoort tijdens de D in gesprek met SP-europarlementariër Dennis de Jong... over de grondstoffenlobby in Brussel. Zometeen om tien voor half acht meer over hoe de grote jongens van de kolen en de staal... de Europese regels naar hun hand zetten. Dit is Bureau Buitenland van 24 februari. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. De Italianen gaan vandaag en morgen naar de stembus. Hoewel peilingen officieel niet zijn toegestaan deze dagen... lijkt het volgens onofficiële cijfers een spannende race te gaan worden. De socialistische Bersani staat met een nipte meerderheid voor... op oud-premier Berlusconi. We schakelen naar Rome voor naar onze correspondent Angelo van Schaik. De verkiezingen zijn volop aan de gang. Goedenavond. Kan Berlusconi misschien toch nog Hoi een rol daar. gaan spelen? Ook als hij niet wint? Uh, ja... Helaas wel, zou ik bijna zeggen. In de Senaat <laughs> vooral. Hoezo? Um, nou, de overwinning van Bersani, de Sociaaldemocraat in de Kamer... is eigenlijk wel zo goed als zeker. Uh -huh. uh, je weet het hier nooit, maar daar lijkt het in ieder geval wel heel erg op. Uh, als hij wint, krijgt hij volgens uh, de ingewikkelde kieswet uh, een, een overwinningspremie. en Dat betekent dat hij uh, 55% van de zetels zal krijgen... Dus dat is in feite, ook heeft hij maar één stem meer, hè, in principe. Ja. In, het, in de Senaat ligt het een beetje ingewikkeld, hoor, want daar um, is het verdeeld naar regio. En, en daar zijn ook bijvoorbeeld... jonge italianen mogen niet stemmen in de Senaat, je moet 25 zijn als je uh, voor de Senaat wil stemmen. Uh, dus dat zijn weer hele andere cijfers en daar ligt het echt uh, ja, heel dicht bij elkaar. En dan, uh, de, de kiesdrempel is hoger, dus Mario Monti zal waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, niet eens in de Senaat komen. Nee, maar dan kan dus, dus Berlusconi vanuit de Senaat uh, toch de, uh, de politiek verlammen? Of in ieder geval uh, Hindermacht? Ja, ja want dan, komt, dan krijg je een soort spel. Dan krijg je een beetje het Prodi-tafereel, 2006-2008. Ja. Waarbij Prodi een grote meerderheid had in, uh, in de Kamer, maar in de Senaat één of twee uh, senatoren meer had. En als er dan een senat, senator ziek was... Of uh, zelfs de senatoren voor het leven. We hebben het ook, mevrouw Levo Mont Levi Montocino, die we toen 100 jaar oud was... <lacht> die werd echt met de ambulance naar de, naar de senaat gebracht... Om, om, voor de stemmen, om ervoor te zorgen dat, dat Pro die zijn stemmen haalde. Ja, Italiaans... Dat vrede zouden we ze weer kunnen, kunnen krijgen nu. Ja, Italiaans toestand. Aan het begin van de uitzending lieten we even Nelly Kroes horen. Die zei dat ze het echt heel erg zou vinden als Berlusconi weer zou winnen. Want die man weet van zijn verstand niet, zei ze. Is, is zo'n uitspraak doorgedrongen tot Italië? Is ze daar belangrijk genoeg voor? Nee, dat is niet doorgedrongen. Uh, althans nog niet. Uh, misschien hebben ze niet zo goed in de Nederlandse televisie gekeken vandaag. Maar um, het feit dat, dat Brussel zich met Italië bemoeit... met de Italiaanse verkiezingen bemoeit... dat, dat vinden ze heel vervelend hier. Oh. Um, nou ja, Italianen mogen er eigenlijk wel zelf uitmaken op wie ze gaan stemmen. Oh. Uh, ik bedoel, Mario Monti zei vorige week... dat, uh, dat Merkel hem um, het liefst als premier zou zien. Hij moest de uitspraak weer intrekken, uh, want Merkel ontkende dat... Um, maar het, iedereen zit op zijn achterste benen, links en rechts. Van ja, als het al zo is, waar bemoeit Merkel zich mee? Wij gaan toch niet zeggen dat wij liever uh, iemand anders in, in Duitsland hebben. Of dat, dat ze hier gaan zeggen, goh, we hebben liever. Uh... Ja. Uh, Samson in plaats van Rutte als, als premier. Dat, Het is daar, een rot Berlusconi, een heel... maar wel onze rot Berlusconi. Dus hou jullie uw mond alsjeblieft. Nee. Dat is eigenlijk de essentie, ja. Nelly Kroes staat niet alleen in haar afkeer tegen Berlusconi. Ook de Nederlandse schrijver Ernst van der Kwast, die tot voor kort met zijn Italiaanse vrouw in Italië woonde, ziet met lede ogen hoe Berlusconi toch weer mensen voor zich weet te winnen. Van der Kwast zou niets liever willen dan de clown, zoals Berlusconi ook al wordt genoemd, op andere gedachten te brengen. Bureau Buitenland vroeg hem de oud-premier een fictieve brief te schrijven. Caro Silvio, mijn Italiaanse schoonvader ontving afgelopen week een brief van je. Bij het postkantoor kon hij de belasting terugkrijgen die hij heeft moeten betalen over zijn huis. Miljoenen Italianen ontvingen de brief. Sommigen zijn meteen naar het postkantoor gerend. Maar daar bleken geen envelopjes met geld klaar te liggen. Je bent een boefje Silvio en ook een grappenmaker. In de kleine lettertjes onderaan de brief noem je de voorwaarden die aan de teruggave is gesteld. Dat je de verkiezingen vindt. Het gaat om een belastingbedrag van zo'n 4 miljard euro die Mario Monti vorig jaar heeft geïnd om het noodlijdende Italië er weer bovenop te krijgen. Silvio, heb je de berichtgeving over de Giving Pledge afgelopen dagen gevolgd? De steenrijke Richard Branson heeft de helft van zijn vermogen weggegeven. Warren Buffett, Bill Gates, Michael Bloomberg en Mark Zuckerberg gingen hem voor. Het lidmaatschap van de Giving Pledge is voorbehouden aan miljardairs die plechtig beloven de helft van hun vermogen over te maken aan goede doelen. Jouw vermogen is ongeveer 6 miljard euro. Je zou gemakkelijk lid kunnen worden. Maar wat doe jij Silvio? Je belooft geld weg te geven, maar het is niet jouw geld. Het zijn belastingcenten die de overheid brood nodig heeft. En dan hoop je ook nog met deze transactie aan de macht te komen. Dat is natuurlijk omkoping. Ik vind het wel een slimme vorm van omkoping en menig bendeleider of politicus uit Grozny zou je benijden. Wie krijgt het nou voor elkaar om gratis stemmen te kopen? Het is een briljante truc. Mensen hoesten hun spaargeld op om belasting te betalen en jij geeft het een glimlachend terug als op jouw stemmen. Filosofisch gezien is er waarschijnlijk niet in sprake van omkoping omdat het geld niet van eigenaars verandert. Het volk vindt het prachtig. De mensen lopen met je weg, Silvio. Overal waar je komt, word je binnengehaald als een superster. Het doet mij denken aan de woorden die Curcio Malaparte schreef in zijn roman Caput, Dat Italianen heel goed kunnen klappen. Maar word je niet stiekem moe van al het applaus? Dat eentonige geluid. Mussolini kon er geen genoeg van krijgen. Uiteindelijk werden klappen hem fataal. De schrijver van Caput lichtte zijn pseudoniem als volg toe. Napoleon heette Bonaparte en is raar aan zijn einde gekomen. Ik heet Malaparte en zal gelukkig sterven. Caro Silvio, van mij hoef je je naam niet te veranderen... maar zet je clownsmasker af. Verbaas mij. Verbaas mijn schoonvader. Verbaas iedereen en geef je vermogen weg. Laat je echte glimlach zien. Het is nog niet te laat. Een brief aan oud-premier Berlusconi... geschreven en uitgesproken door schrijver Ernest van der Kwast. Nog even terug naar correspondent Angelo van Schaik in Rome. Um, ja. Waarom zijn, we, zijn wij hier zo sceptisch? Nelly Kroes, alle andere mensen hier in West-Europa... en blijven de Italianen er steeds maar intrappen... in de mooie praatje van Berlusconi? Ik ben anderhalve week geleden... bij een bij, bijeenkomst van Berlusconi geweest hier in Rome. En um, die man is fascinerend... En je kijkt ernaar en je weet dat het een oplichter is, want dat, uiteindelijk is het dat. Alhoewel hij wel beloofd heeft dat als hij niet genoeg geld in de kast heeft voor de staat, dat hij alsnog uit eigen zak de mensen die onroerig goed belasting teruggeeft. Maar dat is even, dat is even terzijde. Je toch geluisterd naar Ernst van de Kwast zijn oproep om te doen. Blijkbaar, geld toch, blijkbaar <laughs> toch, ja. Maar die man is echt fascinerend. En je kijkt ernaar en je denkt, je raakt wel in de, in de ban van zo'n iemand. Ja. Ik ben vorige week ook bij Mario Monti geweest. Nou, het, het scheelt niet veel in slaap. En dat is het grote verschil. Italianen houden zo van, sowieso van, van show, van, van, van spektakel. En dat is wat Silvio biedt. En dat is waar veel mensen, ondanks al zijn niet nagekomen beloftes... toch nog steeds achteraan blijven lopen. Ja, tot slot nog één laatste vraag. Er waren vanochtend topless dames bij het stemlokaal van Berlusconi... die Basta Berlusconi op hun uh, borsten en op hun rug hadden geschreven. Wie waren die ja. vrouwen? Het waren leden van de Oekraïnse protestgroep #Femen. Wat doen die nou in Italië? Ja, die zijn laatst ook al een keer op het sint Pieterstein opgedoken. En ook in Parijs al een keer. Ze protesteerden vooral tegen de manier waarop Berlusconi vrouwen uh, ziet. En uh, ze ook laat zien op televisie in Italië. En uh, voor meer democratie. Dat was het tenminste uh, de officiële... De, ...de officiële mededeling van de dames. Oh, Oké. Okay. Het zag er leuk uit, maar volgens mij heeft niet echt veel invloed op, uh, op, de, op de stembusgangen. Nee, maar ik denk dat Belosconi ook uh, genoeg borst heeft gezien de afgelopen jaren. <lacht> dus het is al, hij zal niet zo heel erg van opgekeken hebben, denk ik. Goed, dankjewel Angelo van Schaik vanuit Rome. En we blijven nog even in Europa. De voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, die was vandaag de gast bij onze collega's van het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde daar op uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans vorige week in hetzelfde programma. Die zei toen dat Van Rompuy veel te snel als een soort brokkenpiloot de Europese Unie wil veranderen en de kiezers daarbij ver achterlaat. Burgers zouden afhaken omdat ze zijn tempo niet kunnen bijbekeken.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 De kleine dictator, Van Rompuy, hij munt het zelf, maar hij is het niet. Um, Fred Strohbans, hier aangeschoven, Europa-expert. Heeft Van Rompuy gelijk? Bepalen de 27 het tempo en niet hij? Nou, 27 is veel gezegd. Er zijn altijd wel uh, een aantal van die 27 die belangrijker zijn uh, dan de anderen... Ik denk niet dat hij daar zelf met uh, allerlei voorstellen komt. Out of the blue. En hij zei zelf vanochtend ook in Buitenhof... dat als er gesproken wordt over vergezichten... Hè, de gehaat door Rutte, hè, want dat, mag je, dat is een beetje taboe in Nederland... Mm -hmm. uh, dat die vergezichten uit de hoek van uh, Duitsland, hè, van Merkel, komen. Dus hij zal daar een beetje aftasten en kijken wat dan haalbaar is. En dan zal hij uh, voorstellen op, op tafel leggen. Maar wat natuurlijk ook wel zal gelden... is dat hij natuurlijk niet de traagste van de club, hè, van de klas, uh, zal volgen. In dit geval zit hij inderdaad... Een beetje in de slipstream, denk ik, van, uh, van Duitsland. Overigens, um, uh, vorige week uh, weekend uh, uitgave ik... van, van Le Monde. Uh, stond een interview met Daniel Cohn-Bendit... een beetje flamboyante leider van de groen Europees parlement... ook uh, oud-studentenleider, uh, uh, mij 68... en die zei het omgekeerd. He. Die noemde Van Rompuy een marionet. De marionet van Merkel en François Hollande, de Franse president. En hij zei, nou ja, de, het laatste wat je van Van, van Rompuy moet uh, verwachten... is dat hij met eigen visie komt. Ja. Nou, je ziet maar, van alle kanten wordt op hem geschoten. Maar aan die vergezichten, aan een nog sterker Europa... wordt wel gewerkt, hè? Nou ja, kijk, natuurlijk wordt daarover nagedacht... maar dat, het, het blijft ook een beetje een vergezicht. Dus het is ook een beetje een raadsel... Uh, waarom uh, Frans Timmermans vindt uh, dat het allemaal zo snel gaat. Want als er al sprake is van het verbouwen van Europa... nieuwe verdragen, dan schrijven we toch 2015 een conventie... wordt iedereen weer bij elkaar geroepen... dan wordt daar misschien uh, maanden over uh, gediscussieerd... en dan pas achteraf kan er sprake zijn van verdragswijzigingen. Dus zo snel gaat het natuurlijk allemaal niet. Nee, dus Frans Timmermans deed het misschien ook voor binnenlandse consumptie zich afzetten tegen Brussel? Nou Russo. ja, en dat is het ook een beetje. En ik denk ook wel dat Van Rompuy uh, er gelijk in had... Um, door te zeggen van, nou ja, als je de, de hele tijd beweert alsof... Um, Europa ver van mijn bed is en dat anderen over ons beslissen als een soort aliens, hè, als een soort marsmannetjes die zijn neergedaan, dat, dat klopt natuurlijk niet. Hij zei, tot, tot, tot, nou ja, tot herhaling toe heeft hij er vanochtend op, op, op gewezen dat het uiteindelijk uh, de ministers, de staats- en regeringsleiders en, en ook Europarlementariërs die uit al die landen komen, dat die alle besluiten nemen, dus... Als men in Nederland zegt het zijn anderen, dat is natuurlijk niet zo. Het zijn onze eigen ministers die samen met anderen, met hun collega's... in Brussel de besluiten nemen. Dus het is toch een klein beetje democratisch, zei hij vanochtend. Want al die mensen worden toch in eigen land verkozen. Goed, hartelijk dank, Fred Strobans. Hallo. Hallo. zeker Bellen met de wereld. Hallo. Gisteren gingen duizenden Spanjaarden in 16 steden de straat op om te demonstreren tegen de bezuinigingsmaatregelen. Volgens hen beschermen de politici zichzelf en worden vooral de burgers aangepakt. In Spanje drijft de crisis velen tot wanhoop. Zoals de 47-jarige weduwe Innocencia Lucha, die thuiswonende kinderen heeft. Ze is al vijf jaar werkeloos en door haar schulden tot wanhoop gedreven. Maandag nam ze een dramatisch besluit. Ze stapte naar binnen bij de bank die beslag wil laten leggen op haar uitkering, overgroot zich met benzine en stak zich in brand. In de rubriek Bellen met de Wereld bellen we met Innocentia Lucia's oudste zoon Javier. Hoe is het nu met zijn moeder? Het is grave. Ja, ja, dus Brandwonden, 80, bijna 90% van haar lichaam. Dus de kans is groot dat ze het niet haalt. En, Javier, wat is er precies gebeurd afgelopen maandag? Exactamente, no lo sabemos aún. Hasta que ella no despierte, no se sabrá. Wat er precies gebeurd is, weten we pas als mijn moeder uit haar coma ontwaakt. Maar het is in ieder geval zo dat we uit ons huis zijn gezet. De situatie in Spanje is ernstiger dan de meeste mensen in de rest van Europa denken. Het enige inkomen in ons gezin was een uitkering van 300 euro. Ik vermoed dat de bank tegen mijn moeder heeft gezegd dat ze daar beslag op wilde leggen. Toen je het hoorde, hè? toen je het nieuws hoorde, wat dacht je toen? Ik dacht dat het een ongeluk was. Ik woon vlakbij het bankgebouw en ik was er dus al heel snel. Maar toen lag mijn moeder al in de ambulance. Het eerste wat ik dacht is dat er brand was uitgebroken in de bank. En dat mijn moeder de pech had dat ze net op dat moment binnen was. Ik had nooit kunnen bedenken wat er werkelijk gebeurd is. Zeg, dus je hebt helemaal niks bij haar zien aankomen. Je hebt niet gemerkt dat ze in paniek was of iets dergelijks. Ik heb wel iets gemerkt, ja. Toen ik hoorde dat de bank haar had gedreigd met inbeslagname van de uitkering, heb ik haar uitgelegd dat zoiets illegaal is bij een minimumuitkering. Maar ik weet niet of die mensen van de bank haar daarna opnieuw onder druk hebben gezet of dat ze misschien toch een beetje twijfelden aan mijn woorden. Javier, waar maak je nou het meest boos over? Ik kan me voorstellen dat je boos en verontwaardigd bent over de situatie. Wat is nou hetgene waar je je het meest boos over maakt? Het ergste vind ik dat de mensen met het geld de macht hebben... om de wetten zo te maken dat zij niks merken van de crisis... terwijl de gewone werkende mensen in dit land... de crisis in alle heftigheid over zich heen krijgen. En dat een handjevol corrupte schurken een mooi leventje leidt ten koste van de bevolking. Uh, Javier, hoe niet verder? Hoe zie je de toekomst? Kom op, futuro. Slecht. Mijn enige hoop is dat de mensen in de gaten krijgen dat we meer macht hebben dan we denken. Want er komt een moment waarop het zo echt niet langer verder kan. We zijn het meer dan zat. Javier, heel veel sterkte. En uh, laten we hopen dat je moeder er bovenop komt. Vale, vale, venga. Venga. Authentieke woede van zoon Javier van Innocentias Lucia. Uh, een vrouw die misschien wel kan uitgroeien tot een symbool daar van de crisis en alle ellende die dat voortbrengt. We hoorden Lex Rietman in gesprek met Javier Lucia. Bureau Buitenland ontrafelt het wereldnieuws. Zometeen om tien voor acht aandacht voor Tunesië. Het Noord-Afrikaanse land waar de Arabische lente begon is in verwarring... nu de premier is afgetreden. Hoe nu verder? Dat zometeen. Het komende half uur staan we uitgebreid stil... bij de wereldwijde strijd om grondstoffen. Met een reportage, een nieuw boek en een gesprek met een van onze prinsen... Gaime de Boerbom Parma, die zich namens ons land... speciaal gezant van de voorgrondstoffen mag noemen. Maar eerst de reportage... Europa is een belangrijke speler op de wereldwijde grondstoffenmarkt. We kopen massaal gaskolen, olie en metaal en andere grondstoffen in. In Brussel ontmoeten lobbyisten, industriële politici en de milieubeweging elkaar. Er staan grote belangen op het spel. Miljarden euro's gaan erin om. Politieke partijen hebben te maken met goedgebekte lobbyisten... en lidstaten laten zich onderling uitspelen... in de hoop er zo de beste kolen- of gasdeal uit te slepen. Is Europa een speelbal geworden van de industrie? Correspondent Tijns Sade ontrafelt het spel rond de grondstoffenlobby. Luistert u naar een reportage achter de schermen in Brussel. Ik ben lobbyist voor SSE, een Brits energiebedrijf. En ik hou in de gaten wat hier in Brussel wordt besloten. Wat wij proberen te doen is de realiteit binnenbrengen. Die grondstoffen en die hoge prijzen van de grondstoffen... zet ons voor hele grote vraagstukken. Gazprom wil graag dat hun communicatiebeleid en hun positionering in Europa ook uh, goed verloopt. Dus ja, dan werken ze samen met mensen zoals ik. Waar grote belangen zijn, wordt veel ingezet. Dus er zijn veel lobbyisten die echt hun best doen om gehoord te worden. Europa heeft het zelf veel minder in de hand, omdat wij zelf die grondstoffen simpelweg niet hebben. Einde van uh, weer een drukke dag hier in het Europees Parlement. Een soort van receptie vindt daar plaats. Waarschijnlijk ook iets uh, van een lobbyclub uh, daar. Ja, dit is een goed voorbeeld. Uh, we zitten hier bij, uh, zeg maar, waar iedereen doorheen komt. Hè. Dat is het centrale deel van het Europees Parlement. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. U heeft hier wat, wat folders liggen. Dat wordt allemaal ja. in uw postvak uh, bezorgd. Van lobbyisten kan van alles zijn. Hè. En dat, je zo die, gaat het. Ik zie je hier wel wat, wat folders en een poster van ja. de, de, de kolenlobby. Is of niet? Dus kolen ook. We dachten dat we daar vanaf waren hè, in Europa, maar dat is niet zo. Nee, want uh, volgens, als, we, als je naar deze tentoonstelling gegaan zou zijn. dan had je het gehoord van dat er moderne kolencentrales zijn. die heel goed zijn voor het milieu. De Christen-Democraten in het parlement organiseren ieder jaar de Kolendagen. Want de Christendemocratische grote fractie in het Europees parlement. die ja. sponsoren dus eigenlijk de kolenlobby. Ja. Europarlementariër voor GroenLinks. Wij maken ons als Europa continu totaal afhankelijk van energiebesluiten elders. Dus we zien juist datgene gebeuren wat we proberen te voorkomen. D66 uh, Gerben-Jan Gerbrandi, hier in het Europees parlement onder andere rapporteur. Grondstoffen efficiency. Ik vind het besluit in Nederland om kolencentrales bij te bouwen... en die bouw je niet voor de komende 2-3 jaar, nee, die staan er voor 40 jaar... Dat vind ik echt een strategische blunder van formaat. Een blunder van formaat, zegt Ger Brandy van D66. Geen kwestie in Europa roept zoveel verwarring en frustratie op... als het dossier energie. We zijn vragende partijen als het gaat om olie en gas. En daarnaast moet Europa de hand ophouden in de strijd om grondstoffen. We streven naar strenge milieurichtlijnen en naar import van schone grondstoffen uit landen die we kunnen vertrouwen. Maar hoe lang hou je dat vol? Als Europa groener is dan de paus, dan gaat de productie naar buiten Europa? In dat spanningsveld zoekt Brussel naar antwoorden. Geholpen, soms gestuurd, soms misleid door een leger aan lobbyisten namens de industrie. Volgens Bas Eickhout van GroenLinks is Europa de speelbal geworden van de industrie. Omdat, zegt hij, we als continent totaal verdeeld zijn. Formeel gaan lidstaten over hun eigen energie. Mooi voorbeeld: gascontracten. Elke lidstaat heeft zijn eigen bilaterale gascontracten, dus met Libië of met Rusland. En in totaal hebben de 27 lidstaten van de EU... 60 bilaterale gascontracten, allemaal bilateraal onderhandeld. Kunnen jullie als Europarlementariërs daar wat aan doen? Lastig in de wetgeving, omdat dus formeel lidstaten... gewoon over hun eigen energiebeleid gaan. Uh, kijk naar Duitsland, die via Nord Stream... een eigen directe leiding heeft gemaakt van Rusland naar Duitsland. Omdat ze niet wilden dat er ook nog Polen tussen ging zitten. Ja, zo worden lidstaten tegen elkaar uitgespeeld. Dat gebeurt elke dag... Gazprom doet dat uh, met veel plezier. Ja, ik ben het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. Ik denk niet dat je het moet zien in termen van winnen of verliezen. Ik denk dat Rusland, of we weten dat Rusland al meer dan 40 jaar... een stabiele partner is geweest voor Europa, energiepartner. En Gazprom is dat en blijft dat. In het kantoor van Richard Sterneberg, lobbyist en partner van het Brusselse kantoor G Plus Europe... Werkt onder andere voor een Russische energiegigant, Gazprom. Ik vind het heel belangrijk dat Rusland gezien wordt als een stabiele partner in deze. En die, die, die stigmatisering van, uh, van GroenLinks, ja, het is, vindt het een beetje kort door de bocht. Het is vrij makkelijk. Deze stigmatisering, is dat een van de redenen... waarom je hier ook voor Gazprom in Brussel, in Europa, lobby voert? Ik zeg altijd als een lobbyist. Bedoel, je zorgt er gewoon voor dat iedereen een geïnformeerde beslissing neemt. In ieder geval de wetgever hier in Brussel. Het wordt hard gespeeld omdat er enorm veel geld uh, mee gemoeid is. Europa is de vragende partij. Een groot bedrijf als Gazprom, die staan oppermachtig, zou je dan denken. Waarom is het dan toch voor hun belangrijk... om hier in Brussel dicht op de wetgeving te zitten? Ja, ik denk dat ze graag mee willen praten. Ik denk dat ze graag als een geëngageerde partner gezien willen worden. Ik bedoel, niemand uh, heeft uh, de illusie um, dat ze zomaar hun veel kunnen opleggen. Ook niet de Russen, ook niet Gaspom. Gaspom is gewoon een, ook een commercieel bedrijf... die gewoon goed overleg wil voeren met de verschillende decision makers... In, in de landen waar zij opereren. Alleen denk ik mee met ze hoe ze het beste kunnen positioneren... en hoe ze het beste kunnen omschrijven. Dat is mijn taak als lobbyist. Bas Badelaan, lobbyist hier in Brussel voor het Britse energiebedrijf SSI. Ik ben lobbyist voor SSE, een Britse energiebedrijf. En ik hou in de gaten wat hier in Brussel wordt besloten. Uh, wat voor regelgevingen wordt gemaakt en beleid. Uh, wat zijn invloed is op ons bedrijf, op onze bedrijfsvoering. U bent een van de, naar schatting, zo'n 15.000 lobbyisten hè, die hier in Brussel rondlopen. Hoeveel daarvan werken in uh, uw branche, in de energielobby? De belangen zijn groot, dus het zullen er ongetwijfeld een hoop zijn. Ik weet het niet precies. Wie zijn de grote spelers? Wie moet u volgen? Nou, dat zijn de grootste energiebedrijven van, van Europa. EDF, RWE, uh, dat soort partijen uit Duitsland, uit Frankrijk. En die hebben veel invloed. En wij zijn iets kleiner. En je moet dus creatief zijn om toch invloed te kunnen hebben. Wat zijn wat u betreft de meest absurde ontwikkelingen op de Europese energiemarkt van de laatste jaren? Nou, Wat heel recent redelijk absurd is, is dat door de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten... is het gas daar goedkoop, hebben ze een overschot aan kool, aan kolen. En die worden als het ware gedumpt op de Europese markten. Dat betekent dat kolen hier goedkoop zijn. En dat betekent dat heel veel energiebedrijven veel meer kolen gaan verbranden uh, om elektriciteit op te wekken. En, en zoals u allemaal weet, kolen is de meest vervuilende energiebron van, van allemaal. Dus het, het, het, het rare doet zich voor dat Europa met, deze, met, met haar strikte eh, milieu- en klimaatnormen... Eh, door deze ontwikkeling toch weer, toch weer veel, relatief veel gaat uitstoten. En dat is volgens mij geen goede ontwikkeling. Europa kan er een rol in spelen om, om, dit, om, om dit de kop in te drukken... Door, door striktere normen weer op te stellen voor kolencentrales. Waardoor het uh, moeilijker wordt om nieuwe kolencentrales te bouwen. Wij hopen dat die normen er komen. Maar er zijn een aantal grote energiebedrijven die, die, die dit ook uh, proberen te blokkeren. Zijn dat de Duitsers, RWE, de Fransen, uh, ja, Suez? Dat de, de de de de lijkt het wel op. Dat lijkt het wel op, ja. Absoluut. En uh, nogmaals, wij zijn een bedrijf wat, wat ook nog steeds kolencentrales hebben... Er is niks mis met kolen, maar wij zeggen de toekomst is duurzame energie. En we moeten die transitie maken. Maar de conservatieve krachten zijn groot die die, die transitie uh, uh, bemoeilijken. En dat is de bar of de restaurant. En dat is de mannenstof. Want ik schaar voor de Europese voor energie. Dat moet hier in the restaurant. Dat is Could I please ask you to interview people outside? This is a private dinner, so I'm okay if you interview whoever you are. But it would be uh But this if... is a public space, European Parliament. This, we have looked at you on So this is a private dinner. We would also kindly ask you to uh stand on the gang. Een een krijt I'm a member of the European Parliament voor de um, East Midlands of het United Kingdom. Ja, parlementaire, dank ik heb een mouthful of sandwich. No problem. Um, I'm very excited about it because Europe desperately needs more indigenous energy resources. Suddenly, the gods have given us an enormous gift. Gaat er wel wezen? God heeft ons ineens een geschenk gegeven. Schaliegas, dus ik ben heel erg opgewonden. Het is inderdaad een it, It's a God's gift. Als je nou even naar deze lijst kijkt. Uh, dat zijn dus alle Europarlementariërs die vanavond hier een diner hebben met de energieindustrie. Ja dat klopt. Dat zijn uh, meer dan 50 uh, Europarlementariërs uit uh, verschillende politieke hoeken. Olivier Hoedeman van Corporate Europe Observatory. Een onafhankelijke waakhond hier in Brussel. Jullie houden nauwlettend alle lobbypraktijken in de gaten. Als je kijkt naar de, de voorzitter en vicevoorzitters... dan zijn het toch wel uh, vooral Europarlementariërs die hele nauwe banden hebben met de energiesector. Dus dit, dit is de European Energy Forum. Uh, zeg maar een lobbyorganisatie in Brussel. Daar zitten... Europarlementariër zien als leden en de associate members. Dat zijn eigenlijk alle Europese energiebedrijven. Dat zijn een stuk of tachtig van de grootste energiebedrijven. Zowel ja, olie en gas en andere energiebedrijven. Die zitten er allemaal in en die betalen elk zo'n 7000 euro per jaar om, om lid te zijn. Een lullige 7000 euro om lid te zijn van die club. Ja. Aan de andere kant, keer 80... 80 keer 7000, dan zit je op een half miljoen ja. in de pot uh, per jaar. Wat doen ze daarmee? Dat is een behoorlijk bedrag, maar dan krijgen ze toegang... tot, tot die, uh, die meer dan 50 euro om die uh, intensief te belobbyen eigenlijk. En uh, ja, de, de, de bedrijven die lid zijn, die, die mogen meedenken over de agenda... welke onderwerpen moeten er besproken worden. En heel veel andere activiteiten die allemaal passen... in de, in de lobbystrategie van die, uh, van die energiebedrijven. Wat voor activiteiten? Een voorbeeld, een, een cruise uh, schip in het noorden van Noorwegen... Zowel het toeristisch element, maar ook het, uh, het, het bezoeken van een gebied... waarin Statoil, een groot Noors oliebedrijf, graag zou willen boren. Een heel ecologisch kwetsbaar gebied. En Statoil betaalde dat allemaal, alle reiskosten, verblijfskosten enzovoort. Uh, met het doel om die Europarlementariërs te overtuigen... dat het uh, verantwoord is om daar te gaan boren. Zie je nou op deze lijst ook Europarlementariërs... waarvan je weet dat die ook bijvoorbeeld in de grondstoffenlobby heel actief zijn... Ja, de grondstoffenlobby die is heel goed georganiseerd. Heel effectief en heeft heel veel invloed weten te, uit te oefenen in de laatste jaren. En het doel is om alle belemmeringen voor de, de toegang van de industrie... voor, die, voor grondstoffen uit Afrika bijvoorbeeld... Ja, om die belemmeringen op te heffen. En ervoor te zorgen dat ja, de, de EU zich inzet voor ja, die, die, die grondstoffenstorm om daar vrije banen aan te geven. En wat zijn dan nu nog de belemmeringen? Bijvoorbeeld milieuregels of uh, zaken die te maken hebben met... Uh, bescherming van de lokale industrie. En uh, daar, daar, daar wil men vanaf. En uh, daar zijn ook uh, in het Europees Parlement... heel veel uh, Europarlementariërs die, die, die zich uh, heel actief... Uh, inzetten voor... de eisen van de industrie op dat punt. Heel dubieus, omdat uh, het gaat om... Uh, toch om uh, waarvan de winning uh, vergaande... negatieve gevolgen heeft voor milieu... en, uh, en ook voor, voor de lokale bevolking vaak. Bijvoorbeeld in Congo. Ja, die verhalen zijn bekend. Ja. Europa zegt altijd wel erg veel uh, zeg maar dat transparant te willen maken. Maar ook daarin heb je nu nog steeds wetgeving nodig. En waarin bedrijven als Shell tegen lobbyen Die zeggen transparantie kost ook weer heel veel bureaucratie. En is heel veel geld om dat te regelen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Ik denk uiteindelijk dat Europa zich moet realiseren dat wij een zeer dichtbevolkt land zijn met een hele grote vraagmarkt maar met zeer vrij, met weinig eigen grondstoffen. Bijna geen. Oftewel, wij zijn zeer importafhankelijk. En alleen dat al maakt het zo belangrijk dat wij van onze economie veel meer een circulaire economie maken. Als je nu kijkt hoeveel grondstoffen wij weggooien, hoeveel wij in producten stoppen die daarna ergens op een vuilnisbelt belanden zonder dat wij dat weer gaan hergebruiken... Daar zit een heel groot probleem. Kijk naar hoeveel in de huizenmarkt, hoeveel staal daar zit. Kijk naar de auto-industrie, hoeveel staal daarin zit. Tot nu toe eindigen heel veel van dat soort auto's... ergens op een vuilnisbelt. Daar haal je meer uit dan uit een mijn... Ergens buiten Europa, waarin het steeds moeilijker wordt, we steeds dieper moeten graven en steeds uh, lastiger om schone metaal uit te halen. Dan is er de ultieme dreiging vanuit de industrie, jongens in Europa. Als jullie het ons moeilijk gaan maken met allerlei milieuvoorschriften, dan zijn we gewoon weg. Dat uh, argument hoor je wel vaker, ja. Ja, dat is. Uh... Het is dat natuurlijk een populair argument om een politicus onder zware druk te zetten want ja weggaan uit Europa betekent werkloosheid en daar wordt elke politicus zenuwachtig van. Now I want to also give Olivier an opportunity as promised to um, talk to you about an agreement between Vice President Tajani and uh, Laxmi Mittal on the steel industry in Europe. Monsieur Mittal a accepté de suspendre To decision de restructuration and de fermeture d'entreprises de son site in Europe. C'est donc une bonne nouvelle. De staalindustrie in Europa staat enorm onder druk. Truusvalkering, hier in Brussel gestationeerd namens Tata Steel, voormalige hoogovens in Eijmuiden. De situatie is inmiddels uh, zo rampzalig... dat de Europese Commissie met ArcelorMittal heeft gesproken. Met Mittal hemzelf. Hou nog even je reorganisatieplannen en je sluitingsplannen op zak. Geef ons nog wat tijd in Europa. Toen ik dat de Commissie gisteren hoorde aankondigen... klonk het een beetje als uitstel van executie. Dat is het zeker niet. Is dat makkelijk? Absoluut niet. Moet het gebeuren? Absoluut wel. Wat zijn nou uh, aan de basis de oorzaken dat je als Tata uh, Steel, als staalindustrie in Europa extra onder druk staat? Het zijn de hoge prijzen van grondstoffen. Kunnen wij ze niet alleen nu, maar ook op termijn tegen aanvaardbare prijzen in Europa gaan krijgen? Dat is onze grote vraag. En intussen hier in het Europese parlement uh, willen mensen ook nog eens Europese belasting gaan heffen op de grondstoffen. Dat helpt ons weer niet. Hoe serieus zijn die plannen? Um, u hoort mij denken. Ik sluit niet uit dat het goed is om voor bepaalde grondstoffen wel degelijk te kijken naar een, naar een, een belasting daarop. Maar dan kan je bijvoorbeeld de belasting op arbeid weer verlagen. Gerben-Jan Gerbrandy, hier in het Europese parlement rapporteur, grondstoffenefficiëntie. Ik ben als D66 er sowieso van mening dat we eens heel goed moeten kijken naar ons belastingstelsel. We hebben nu een positief goed arbeid, dat belasten we heel zwaar. En negatieve goederen. zoals milieuvervuiling. het gebruik van grondstoffen. enzovoorts. belasten we bijna niet. Nou, als je dat omdraait. dan is de totale belastingvoet blijft gelijk. maar je krijgt een positief effect. door het fiscale stelsel. op een veel slimmere manier te gebruiken. Het probleem is alleen dat Tata Steel. bijvoorbeeld. daar niet echt mee geholpen is. Uh, je kunt inderdaad. arbeid bij Tata Steel. minder gaan belasten. en grondstoffen meer. Ja, bij Tata Steel zijn de arbeidskosten te verwaarlozen. Voor hun gaat het allemaal om die grondstoffeninkoop. Ja, en voor een bedrijf als Tata is dat inderdaad een groot probleem. Reportage van correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. En vanuit Brussel gaan we naar Afrika. Wij zijn de kopers van de grondstoffen. Daar in Afrika worden ze gedolven. En de Belgische onderzoeksjournalist Raf Kusters reist door dat Afrika... en onderzocht hoe grote internationale mijnenbedrijven te werk gaan. Jacqueline Maris las zijn boek De Grondstoffenjagers en sprak met de auteur... In het grensstadje Uvira in Oost-Congo, dreunde de hoofdstraat. De straatjongetjes sprongen in de lucht van opwinding toen de trucks voorbij reden. Ik sloeg het schouwspel gade vanuit een cybershop en probeerde de tel bij te houden. Tientallen vrachtwagens en jeeps of vrachtwagens die naar het zuiden reden. Het Canadese goudbedrijf Benro deed zijn intrede in Oost-Congo. Het zijn dikwijls venture capitalisten, het zijn avonturiers, het, het zijn voorlopers in de zin dat ze terrein bezetten en soms ze heel lang uh, laten liggen voordat er ook werkelijk iets gebeurt. In Congo bijvoorbeeld, Banro, is daar aanbeland beland uh, midden de jaren 90. En pas in 2006, 2007 zijn ze actief beginnen werken. Dus ze hebben heel de, de instabiele periode laten voorbijgaan voor ze echt in actie schoten. Maar dat las ik in uw boek ook. Dat waren dan wel cijfers van 2008. Maar dat in 2008 een derde van dat immense Congo... al in licentie uitgegeven was aan allerlei mijnbedrijven. En dat er dan eigenlijk niks mee gebeurt met die grond. Ja, veel van die bedrijven leggen claims uh, op een stuk grond, uh, omdat ze misschien ooit daar eens gaan uh, zoeken naar wat er in de, in de bodem zit en misschien ooit eens een mijn zullen open doen. Maar dan mag er dus niemand anders daar werken, dus ook niet de staat zelf bijvoorbeeld. Ja, dat, dat wordt in sommige landen een punt van discussie. Omdat mm. Ook in Congo is dat zo. Omdat men uh, vanuit de kant van de regering op een zeker ogenblik zegt... ja, jullie doen niks met die titels. Uh, we nemen ze terug af. Dan worden het hele moeilijke juridische uh, mm. aangelegenheden. Nieuwe bevrijdingszeggenschappen over je eigen grondstof. Ja, uh, grondstofsoevereiniteit. Maar er zijn mensen die het zo noemen, hè, de, de tweede onafhankelijkheid van, van Afrika. Een, een nieuw onafhankelijkheidsstreven. Uh, Zuid-Afrika is de voorloper, maar eigenlijk heb je dat overal in Afrika... en zelfs toen op het niveau van de, Af uh, van de Afrikaanse Unie. Oké, okay, laten we nog even verder luisteren naar het fragment in uw boek... Grondstoffenjagers... Tussen juli en november gaan er zo meerdere konvooien naar Tangiza... met in totaal 140 containers van 13 meter. In de containers zitten de onderdelen van een fabriek... die Benro in Australië heeft gekocht en ontmanteld. De containers zijn in de haven van Mombasa in Kenia gelost... en over de weg tot hier gekomen. De fabriek wordt in Tangiza weer in elkaar gezet. In die containers zit een goudfabriek. Een hele goudfabriek? Een goudfabriek die ze in uh, Australië gedemonteerd hebben... Mm -mm. en dan op het schip gezet om ze opnieuw op te bouwen... in dit uh, stukje van Congo, in deze uithoek van Oost-Congo. Weer een jaar later, in oktober 2011, staat de fabriek overeind... en brengt het eerste zuivere goud uit Wangiza voort. Dat is de mijnbouw van vandaag. Het regent mijnprojecten in Congo en in tientallen andere landen. De projecten ploffen als meteorieten neer op onbekend terrein. Ze verjagen de bewoners, omheinen de site, hoe groot die ook is, en zetten agenten van een bewakingsfirma aan de ingang. De mijnen van vandaag zijn enclaves. Banden met de omgeving hebben ze niet. Uh, u noemt dit soort bedrijven geen multinationals, maar transnationals. Wat zit daarachter? Multinationals hebben vestigingen in veel landen. Transnationals hebben vestigingen in minstens twee landen. En voor de mijnbouwsector is dat wel belangrijk... omdat uh, heel veel activiteiten ontplooid worden door zogenaamde junior maatschappijen. Mm -hmm. Dat zijn kleine uh, bedrijven met niet veel kapitaal. Heel dikwijls zitten ze wel ergens op een beurs om kapitaal te vergaren. Maar Banro is eigenlijk ook een uh, soort junior maatschappij. Want ze hebben eigenlijk ook maar één buitenlandse activiteit buiten Canada, en dat is hun activiteit in Congo. Ja, ze profiteren zoveel mogelijk in elk geval van de voordelen die ze in een uh, grondstoffenrijk land kunnen vinden. Wel, ik, ik, heb, uh, ik heb me vooral toegelegd op het geval Congo, en daar heb je in de jaren negentig tientallen van, van degelijke echt nadelige contracten zien afsluiten. Ik, ik bedoel dan nadelig voor Congo zelf. De staat heeft in het bestuur van die verschillende projecten helemaal niks te zeggen. En ze schuiven de kosten uh, door naar een dochterbedrijf. Vandaar gaan de opbrengsten naar een fiscaal paradijs, ergens in, in de Caraïbe. Belastingen betalen ze bijna nooit. De opbrengsten worden teruggestuurd naar de oorspronglanden van die, van die buitenlandse firma's. En uh, Uiteindelijk slagen ze erin op die manier hier echt uh, grote bedragen weg te halen uit Afrika in dit geval. Dus eigenlijk is er netto uitstroom van kapitaal uit Afrika. Uh, dit soort grondstoffen op die manier gewonnen. Misbruik van zwak bestuur. Uh, misschien slechte arbeidsomstandigheden. Milieuconsequenties. Komen dit soort grondstoffen Europa binnen, denkt u? Die grondstoffen komen Europa binnen. Daar, daar ben ik van overtuigd. En dat, dat is ook aangetoond. De schakels tussen echt de, de primaire mijn, hè, waar ze uit de grond worden gehaald... en de eindgebruikers die dikwijls onze industriële bedrijven zijn... elektronische bedrijven bijvoorbeeld... daar zitten al zoveel schakels tussen... dat uh, niemand met, het, met de hand op het hart durft beweren... dat zulke materialen hier niet aankomen. Die schakels zijn zo talrijk, uh, zijn dikwijls zo ondoorzichtig... Uh, bijvoorbeeld tin vanuit Oost-Congo gaat naar smelterijen in uh, Azië en komt dan eigenlijk pas bij de elektronica-bedrijven terecht. En technisch valt het allemaal uh, op te sporen. Technisch kan men echt uitmaken waar een staal van uh, tin bijvoorbeeld vandaan komt. Maar praktisch is het heel moeilijk uh, uh, uit te voeren. En botst men op uh, ja, de beperkte rapportering van grote multinationals... die wel op de beurs zitten, maar die nooit het achterste van hun tong zullen laten zien... en die nooit uh, zullen bekijken. Maken, bij wie ze kopen, waar ze hun materialen vandaan halen. Dat is dan bedrijfsgeheim. En, uh, in de Verenigde Staten is er zo'n grote kaderwet afgekondigd in 2010... om hun uh, mijnbouw- en olie- en gasbedrijven te verplichten... om bekend te maken waar ze inkopen... In Europa werkt men aan een gelijkaardige uh, wet. Maar van de kant van de bedrijven wordt er heel hard uh, gelobbyd... bij de Europese Commissie om dat soort van wetgeving tegen te houden. Om de rijkwijde van die Europese wet uh, af te zwakken. En dat is, dat is uh, uh, één objectief van het lobbywerk dat hier bezig is. grondstoffenjagers van onderzoeksjournalist Raf Kusters is uitgegeven door de Belgische uitgeverij EPO. En... In Nederland bestaat grote belangstelling... voor de wereldwijde problemen rond grondstoffen. We proberen er ook iets aan te doen. Onlangs heeft de Nederlandse regering gezegd... Uh, dat de transparantierichtlijn die in Brussel nu besproken wordt... en waar u net over hoorde, dat die vanuit Nederland in ieder geval gesteund wordt... ondanks een lobby van Shell tegen die transparantierichtlijn. En sinds kort is er ook een speciale gezant grondstoffen. Gaime de Bourbon Parma. Inderdaad, de zoon van prinses Irene. Hij heeft de eerste conflictvrije Tinketen opgezet in Congo. Rick Delhaas vroeg hem naar de details. Dat is een, een keten waarop je mineralen uit een oorlogsgebied of een oorlogsgevoelig gebied haalt, uh, zonder dat het een uh, krijgsheer of andere gewapende groepen financiert. Ja. En waarom tin? Tin zit overal in, in al onze producten. Het zit in tinnen blikjes. Je kent de tinnen soldaatjes nog misschien toen je, toen je speelde. Toen was het allemaal plastic. Uh, het zit in je mobiele telefoon, vliegtuigen, auto's. Alles wat elektrisch heeft, heeft tinnen soldeer, uh, middel in. Uh, of andere tinnen zeg maar, elementen. Amerika heeft een wet aangenomen. dat heet Dodd-Frank Act. En die geeft aan voor de bedrijven die in Amerika ingeschreven staan. dat ze traceerbaar mineralen uit oost moeten halen. om te voorkomen dat er oorlogsmineralen zeg maar, ingekocht worden. Aangezien er geen traceerbaarheid mogelijk is in Oost-Congo... omdat het chaos is... Euh, hebben alle bedrijven wereldwijd zich massaal teruggetrokken uit Congo. Bedrijven doen mee omdat ze bang zijn die wetten overtreden. Het makkelijkste voor een bedrijf is op dit moment... om gewoon helemaal weg te blijven uit Congo. Ja. Want dan overtreven ze geen wet en dan is het maar klaar. Er zijn individuen binnen die bedrijven... En een daarvan is Boucuteus bij Philips of een andere bij Tata Steel en andere bedrijven... die zoals u en ik erg geïnteresseerd zijn om de wereld een stukje beter te maken. Dat zijn mensen die de leiding van een bedrijf overtuigen dat we een verschil moeten maken. En uiteindelijk kost het, het bedrijf niet zo heel veel. Er is een imagoschade schade stel dat het misgaat, maar je kunt het altijd uitleggen. Waarom zijn we met transparantie bezig en traceerbaarheid? Hoe weet ik nou dat als ik zo'n telefoontje koop of een radio of wat dan ook... Maar misschien wil je dat weten het, hoe, het, hoe het eigenlijk allemaal gestart is. Ik was voorzitter van de OESO. De OESO is een organisatie van rijke landen. En daarin worden allemaal standaarden afgesproken... hoe je zeg maar, eerlijk te werk gaat. Geen kinderarbeid, geen corruptie. Maar ook uh, gingen we standaarden ontwikkelen voor conflictvrije mineralen. Hoe haal je het op een eerlijke en transparante manier uit zo'n land als Congo? Maar dat was allemaal theoretisch. Dat is allemaal een soort van stappenplan hoe je dat zou moeten doen. En toen zat ik in de zaal en aan de ene kant stonden er een zo'n 70 um, um, advocaten... van alle grote elektronica bedrijven wereldwijd en vliegtuigen en van de auto-industrie. Aan de andere kant alle hulporganisaties en activisten. Maar we zijn tot richtlijnen gekomen. Maar toen zeiden de Afrikanen die aan de tafel zaten... wanneer gaan jullie dit werkelijk iets doen? Ja, zeiden we, ja. Toen ben ik koffie aan het drinken, even een pauze. En toen stond ik naast die vrouw van Philips, Boukje Thewissen... En die zei, ja, misschien zijn we wel geïnteresseerd in een pilot, in een proefproject. Moeten we het niet gewoon gaan doen? Toen was ik helemaal verrast. Nou ja, is Philips geïnteresseerd in, uh, in, in zo'n keten? Dus toen zei ik, uh, plenair, weer als voorzitter, ik van, er zijn een aantal mensen hier in de zaal die geïnteresseerd zijn om daadwerkelijk iets te doen in Congo. Toen heb ik een zaaltje gehuurd uh, uh, na de conferentie. Vijftig man waren in het zaaltje en uh, ik heb een een flipchart gepakt, een papier, die heb ik op de muur geplakt... en ik heb de hele keten uitgetekend en iedereen gaf commentaar. Van de hulporganisaties, bedrijven, de, eh, kennisinstellingen... iedereen gaf commentaar. En zo kregen we een plan. Toen hebben we een mijn gevonden in Zuid-Kivu... dat is uh, in, in Oost-Kongo, uh, in, in, uh, in het oorlogsgebied... die conflictvrij was. De Duitse geologische dienst heeft het getoetst... dat er geen gewapende groepen geld verdienden aan de mineralenhandel daar. Toen hebben we een, een hulporganisatie inge, ingehuurd pakt, die elk zakje uh, tin pakt en die zet daar een label op. Uh, en dat label wordt helemaal gevolgd tot aan de grens. In Bukavu, dat grensstadje, daar wordt het uh, bij een exporteur wordt het, uh, wordt het nog een keertje herpakt. En wordt het verzonden met een exporter naar Maleisië. Want er zijn geen tinsmelters in, uh, in Afrika. Er zijn ja, maar heel weinig tinsmelterijen in de hele wereld. Dat he? klopt. Ja. Dus van al die mijnen gaat het naar een stuk of 15 tinsmelters wereldwijd. En dan gaat het naar alle elektronica en auto- en vliegtuigindustrie wereldwijd. Dus die tin Smelters, dat, dat, dat, dat is het, uh, het, het smalle poortje waar alles door moet. Dus als je traceerbaar tot aan de tinsmelter kan krijgen... dan kun je een redelijk gegarandeerd conflictvrije tin uh, traceren. En toen heeft Tata Steel, Philips, Motorola, Hewlett Packard, IBM, Fairphone... en nog een paar andere bedrijven zijn aan boord gekomen om te zeggen... wij willen dit tin in ons producten opnemen. Wij willen conflictvrije tin. En hiermee bevorderen ze in plaats van een oorlogseconomie... wat ze vroeger deden zonder daar bewust van te zijn... nu een vredeseconomie in oost congo Dit is een mooi project. Dat zeggen ook kenners die het project kennen en die oost congo uh, kennen. Maar het is heel klein. Uh, en het ligt in een in enorm ingewikkeld gebied. Ja, het is eigenlijk maar een, een druppel op een groeiende plaat. Ja, dat klopt. Dit is maar één mijn... En, uh, nou, dit geeft alleen maar aan wat de potentie is voor dat hele gebied... mocht er ooit vrede zijn en mocht dit allemaal op een goede en eerlijke manier gesporteerd worden. Wat we met dit project doen, is om te laten zien dat het kan. Het vergt heel veel moeite, het vergt heel veel mankracht, het vergt wat geld. Uh, maar het is mogelijk. In de mijn werken nu geen 30 maar duizend mensen. Door de nieuwe contracten is Congo voor de afname van tin... niet langer alleen afhankelijk van India en China. Doordat ze het ook elders kunnen verkopen ontvangen de mijnwerkers een beter salaris. Geen twee, maar vier dollar per dag. Het blijft een schijntje, maar goed. Dit project van speciaal gezant grondstoffen... Guime de Bourbon Parma is in ieder geval een begin. Aan het slot van deze uitzending staan we stil bij de Arabische lente... die maar geen Arabische zomer wil worden. Zelfs niet in Tunesië. Het land waar de meeste hoop op was gevestigd... als het gaat om echte veranderingen. In dit Noord-Afrikaanse land, waar de onrust ook als eerste begon... stapte afgelopen week premier Jebali op. Tunesië bevindt zich in een diepe crisis. Drie weken geleden werd de belangrijkste oppositieleider vermoord. Het geweld van ultraconservatieve moslims of door ultraconservatieve moslims neemt toe, net als de groeiende economische problemen. Afgelopen vrijdag wees de president een nieuwe premier aan, Ali Lar Laradjecht heet hij, die eerder minister van Binnenlandse Zaken was. Hij moet weer rust brengen, maar Tunesiërs zien Laradjecht helemaal niet zitten als premier, omdat hij binnen de regerende islamitische partij voor een te harde lijn zou staan. Gisteren was er in de straten van Tunis een demonstratie van een paar duizend mensen tegen zijn benoeming. Daar in Tunis is ook Jérôme Scheltens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, U bent werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie, kortweg NIMD in Den Haag. U bent nu even in Tunis om politici daar wegwijs te maken in de democratie. Voordat we het over de laatste ontwikkelingen waar ik zojuist over sprak gaan praten, uh, wat probeert u hen precies te leren? Wij hebben in, uh, in Tunesië samen met uh, een Finse partner en een Bulgaarse partner met een lokale Tunesische organisatie een Tunisian School of Politics opgezet. En daarmee proberen wij uh, part jongeren van alle politieke partijen gezamenlijk... Uh, nou ja, eerste lessen in, in democratie, in theorie en praktijk te brengen... en politieke vaardigheden. Ja, het is wel een beetje een puinhoop nu daar, hè? Demo qua democratie. Ja, dat, dat zou ik uh, niet 100 procent willen zeggen... Ik denk dat er ook weer interessante punten uh, uit deze crisis uh, te halen zijn. Uh, het is zeker wel de moeilijkste fase die ze in de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt. Welke interessante punten? Kun je je voorstellen in de afgelopen veertig jaar dat een premier die de macht had uh, vrijwillig op zou stappen? Nee. Uh, dus dat is in die zin wel heel interessant. Er zijn natuurlijk veel landen waar zodra iemand op een zetel zit... Uh, daar alles en alles aan zal doen om weg te gaan. Ja. Natuurlijk was Djebali uh, een, een, een, een individu en zijn partij is onverminderd aan de macht... en die is zeker bezig om de macht goed vast te houden. Maar toch kan je hier ook wel wat, uh, wat interessant in zien. Ja, er was een beperkte demonstratie vandaag in Tunis. 3000 mensen. Wat voor mensen waren dat? De progressieve liberalen of zo? Ja, voornamelijk. Ja. Uh, de aanleiding was overigens ook niet eens per se om tegen deze premier te stemmen. De aanleiding was dat uh, het beginnen van de onderzoekszaak naar uh, de, de moordenaar op uh, um, Bellaid, de Belhaid. De uh, Ja. ja. En, dat, en, uh, en wat voor man is die Lara Jecht nou, de, de nieuwe premier? Ja, ik was minister van Binnenlandse dat... Zaken uh, en, en er was kritiek op hem omdat hij dus niet hard genoeg tegen islamitische fundamentalisten zou optreden. Ja, nou kijk, het, het probleem is dat hij aan de ene kant uh, minister van Binnenlandse Zaken was... en daarmee uh, dus een grote verantwoordelijkheid heeft voor law and order... en inderdaad optreden tegen die salafisten... Dat heeft Nagda inderdaad in de afgelopen jaren... veel te veel af laten weten. Dat, dat is de islamitische partij, hè, Nagda? Ja. is de, de, de... ze noemen zichzelf de, de moslimdemocraten... zal ik maar zeggen. Zij stellen... echt uh, zelf voor dat ze... Een, een equivalent van de christendemocraten... in Europa zouden kunnen zijn. Dat wordt... door velen natuurlijk niet geloofd. Um, en wat betreft het optreden tegen salafisten... zijn ze ook vrij passief geweest. Dus ja. de Mensen die hun wantrouwen... die zien uh, hun wantrouwen daarin bevestigd. Maar, maar kent... binnen binnen Nagda uh -huh. is deze man eigenlijk wel juist weer van de uh, wat gematigde lijn. Dus de, je moet wel onderscheiden of die partij wordt aangevallen of deze man. Ja. Want deze man is wel een vrij interessante die altijd sinds uh, zijn ministerschap al heeft gezegd... nee, we zijn voor een gematigde lijn, nee, geen alcohol verboden, nee, geen extremiteiten... Um, dus dat, dat is wel interessant op zich, dat men nu deze keuze heeft gemaakt voor deze man. Ja, waarom lukt het eigenlijk niet, uh, uh, uh, uh, waarom winnen die progressieven die verkiezingen niet daar? En blijven het toch altijd de islamieten, die daar de, de grootste zijn? Nou ja, ook, ook dat zou ik wel een beetje weer relativeren. Nacht heeft voor twee jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, uh, iets van 34% van de stemmen gehaald. En door het kiesstelsel dat er was, heeft men 40% van de zetels gehaald. Mm -hmm. uh, dan zijn er wat, wat kleine, uh, arabistische, nationalistische partijtjes. Maar verder is er eigenlijk een heel groot uh, centrumlinks, progressief, seculier. Uh, blok. Ja, Alleen, ik, dat valt uit elkaar in allemaal kleine partijtjes. Veel ego's, veel scheuringen over zijlijnen. Jeroen Dus ik, ik moet het hierbij laten. Want we zitten aan het einde van het programma. Hartelijk dank. Op 6 maart is er in het debatcentrum de Bali een bijeenkomst over Tunesië. Dit is ook bureau buitenland van 24 februari, zometeen Labyrinth. En dit was mijn laatste uitzending als presentator. Vanaf volgende week neemt collega Chris Keijne mijn plaats in. Graag tot de volgende keer. Op de wereld.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroën.nl. Citroën Creatieve Technologie. Dit is Radio 1.